New Radicals, and you get what you give. En daarvoor hoorde je Mr. Ryan show. And it gets better. Goeie avond is het al. Dit is de tweede uur van het weekend in. En ja hoor, je hebt de week weer overleefd, Dus het is de tijd om lekker te gaan relaxen. Misschien ben je wel te vinden op de sportvelden. Of ben je van plan om dit weekend lekker te gaan stappen. Dit uur geef ik je sowieso een paar uitgang tips voor vanavond en morgenavond. Maar wat is nou mooier om het weekend te openen met een echte dance classic. Een nummer uit 92. Snap. Is de is de auteur van dit nummer. En het nummer heet Rhythm is the Dancer. Goedenavond. Wat is dit mooi zeg, mijn favoriet van Michael Jackson, Man in the Mirror. Prachtig. Uh, je maakt nog steeds uh, kans op de kaarten van Club Ocean van het feest van vanavond, de House Fantasy. Wil je die kaarten winnen, je hoeft alleen maar even te bellen naar de studio 023 573 03. Eh, uh, 93. Nog één keer, 5730393. Je kan ook even een bericht sturen op de ZFM Sandvoort Hypes. Dus gewoon zfmsandvoort.hypes.nl. Gewoon doen, hè. Gewoon gratis. You know,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 Each other's back for too long. There's no Livehouse, all in. Zo, goede avond en welkom bij het weekend in. Ik heb er voor jou de beste uittips uitgezocht van de regio Zandvoort en Haarlem. Morgen in Club Ocean, Urban Electric, de grootste Urban Electric knallers van toen en nu. Je hoort ze allemaal voorbij komen op de zaterdagavond in Club Ocean. De entree kost 5 euro en leeftijd is 18 plus, van 9 tot 3. In Haarlem de Club 023. In Duitsland is natuurlijk nu de Oktoberfesten bezig. En Club 03 springt er handig op in. De line-up is uh, onder handen van uh, Jurgen en Jochem. Wordt van alles gedraaid van R&B, Dance, Top 40 en Nederlandstalig. De toegangsprijs is gratis. De kleine en de grote zaal zijn open om 11 uur. Specials en overige informatie staat er ook nog bij. Dat is een beetje een grapje natuurlijk. Veel bier. Snap ik ook wel met Oktoberfest. Oktoberfest is echt een bierfestijn hier. In, of uh, hadden we het maar hier. Het is eigenlijk in Duitsland. Ik heb in het patronaat is morgen ook nog een vet feest. Zaterdag 2 oktober. Het wordt tijd voor de Zero's Best. Een nacht met de beste knallers van 2000 tot 2009. een 12 uur vliegen alleen de dikste plaats van de afgelopen decennium om je oren. You can be a fine. I'm a rockstar. A seven nation army, couldn't hold back. N.E.R.D., The White right Stripe, Funt Ferdinand en andere hitmachines van, de, van, het, van de, ja, de vorige tijd komen voorbij in de typische Zero's mashups. Het is in de kleine zaal in het patronaat, prijs is 8 euro. En het feest duurt van 12 tot 4, 18 plus. Dan hebben we hebben nog een feest in het patronaat. Op dezelfde dag morgen, zaterdag 2 oktober, in de Dommersaal. Uh, Club Colombo, Barbie B Moore Flexicon. Na de vorige keiharde editie van de Club Colombo met Sidney Sanson is het even stil geweest rond de succesvolle concept uit Haarlem. Maar na het lange wachten is hier dan eindelijk een nieuwe keiharde editie waarbij iedereen zich dan ook maar een beetje bij het trokken voelt. maar kwalitatief uitgaan de hoogste verwachtingen mag hebben. Want op 2 oktober ga je keihard los. Voor deze Club Colombo zijn er twee headliners. Het brein achter flinke namen de Beatmaker, de producer, oftewel van VVV Flexicon. Komt er en voor het Rauwe House en Lecterwerk is het Bart B. Moore. Lokale support doen we deze keer in Sebastian Faraday a.k.a. Bas Stop. En de Haarlemmer's Adek, Dave en Ruben muzikale en visuele ondersteuning vinden we deze keer in het allerbekende Kiezer Jones. Een nieuw creatief feature duo 14k visuals. Alle ingrediënten zijn aanwezig om deze editie van Columba weer een enorm spektakel te maken. Het is dus in de padgranaat morgen in Haarlem. De prijs kost 10 euro voorverkoop. Dat kan je via de site www.patronaat.nl vinden. Je kan ook natuurlijk aan de deur 12,50 euro. De tijd begint om 12 uur, eindigt tot 4 uur. En het is 16 plus, leeftijd 16 plus. Ik ben er ooit wel eens geweest en het is echt een te gek feest. We hebben nog een feest, ook in de Harlem, in Club Stalker, het feest uit Revolve. 2 oktober aanstaande opent de stalker in Harlem haar deuren voor het succesvolle concept Revolve. Revolve nu dan een jaar lang samen succesvol georganiseerd door Giuliano en de jongens van Dirt Caps in Club NL Amsterdam. Doel vanavond is om een leuke avond te hebben, geen poespas, geen actie en geen gehip gedoe. Gewoon een vette avond met een leuke muziek van DJ's die geselecteerd zijn. We worden op hun talent en creativiteit. Voor de eerste editie in Haarlem pakt Revolve flink uit. De frontman van Twisted Serial, een talentvol DJ en producer Ray Fox zal headliner zijn deze avond. Deze man weet als geen ander de muziek bij het concept pas en zal laten zien waarom hij in elke club draait. En waarom hij door de grote DJ gezien wordt als een van de grootste talenten in Nederland. Met zijn nieuwe release Fuck That zal hij in de stalker laten pumpen. In de stalker. Prijs kost 6 euro in de voorverkoop. Kan ook via de site. 8 euro aan de deur. Het feest duurt van 12 uur tot 5. Dat is echt een te gek feest. Dat is een Club Stalker. Dus we hebben ze allemaal een beetje gehad. Je kan naar Club Ocean natuurlijk. Daar is de Urban Electric. De Zero's Party. En de Club Colombo. In patronaat. En in Club Stalker. We hebben natuurlijk ook een heel vet feest. En dat was Revolve. Hartstikke te gek natuurlijk. Zo. So, dat was een hele mond vol. Als je gaat stappen veel plezier natuurlijk. Ik heb zin om mijn muziek te draaien. Zoveel moet er toch wat gebeuren. Heb je er nou ook zin in een plaatje? Bel even naar de studio 023 573 0393. En je maakt natuurlijk ook nog een kans op de kaarten van vanavond in Club Ocean. Moet je ook even bellen. Je kan ook even krabbelen op de ZFM show. The flow. I want know, baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Make them feel so short, sure. turning your left light down again. Why don't you let me be? You don't know what you're doing. Make them feel so short, sure. turning your left light down again. Did it again, did it again. Baby, I've got to know. Whatever you feel Baby, you're in control Where you gonna take it? Don't you think that I do you right? You know, will, it will I will Come on know Baby, when you're with me Who do you think you're fooling? Why can't feel so short? Sure? Turning your love light down again Why don't you let me be? You don't know what you're doing Why can't I feel so short? Sure? Life down again. Do it again. Do it again.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 6.9 ZFN, Zfn. Zfn. Tragic study pool. I'm go. Wat me nou echt leuk lijkt, als je de nummer kent in deze artiest. Het is dus namelijk Danny Vera met Purple Velvet Roses. En Danny Vera is bekend van natuurlijk voetbal, International en het is echt te gekke band. Ik heb uh, nou, dit album, dit, uh, dit nummer stond Purple Velvet Rose stond op het album For The Light in Your Eyes. Het is een te gek album, maar hij heeft nog veel meer uh, nummers, uh, albums uitgebracht. Ordinary Man bijvoorbeeld en het is echt een te gekke band. Als je tijd hebt, gewoon eventjes kijken. Natuurlijk vanavond ook weer bij Voetbal International. Over Voetbal International gesproken. Ik heb een aantal uh, tv-programma's voor je uitgezocht wat vanavond op de televisie is. En ik moet zeggen, het zijn er hoop op dezelfde tijd. Wat ik net al zei, Danny Vera vanavond in Voetbal International de bent. Uh, Wilfried Gené, Johan Derks en René van der Gijp. En ik weet niet wie hun gast is. Er komt natuurlijk elke week een gast. Die uh, bespreken de wedstrijden en um, de tactieken van de clubs uh, in het of, de wekelijkse talkshowprogramma Voetbal International. Dat is om half negen op RTL 7. Op Nederland 1... ...hebben we gewoon Jan Smit. Jan S Smit zei na het laatste seizoen dat hij geen soap meer wilde maken. Maar, daar is hij weer op teruggekomen. Samen met zijn manager Ja Buijs maakt nog steeds zoveel mee... ...dat hij dit graag nog meer wil laten zien. En dat wordt dan ook uitgesteld op Nederland 1. Vanavond om half elf. Nederland 1 dus. Op uh, Nederland 3. Vijf voor half 9. De uitrekening van de Gouden Kalveren. Vijf voor half 9, dus Nederland 3. Nederland 4, een te gek programma met uh, ja, meer dan 2 miljoen kijkers, doet het erg goed. Bijvoorbeeld ook uh, Ben Saunders, ik denk dat je die misschien wel kent. Kale man met allemaal tatoeage, echt een te gekke zanger. Die heeft daar meegedaan. The Voice of Holland. Een zoekte van uiteenlopende Nederlandse topartiesten naar nieuwe supertalenten. Nick en Simon, Jeroen van der Boom, Van Vels en Angela uh, Groothuizen coachen de veelbelovende zangers en zangeressen en treden ook samen op met hen. Alleen voor de grote talenten is er plaats. Dus één ding is zeker: aan het eind van de reeks is Nederland een ster van grote klasse rijken. Het is echt een heel te gek programma. En daarna, dat is dus om half negen. En daarna, uh, van de Forsy Sterren. Hij gaat langs bij Barbie en Jokertje van het veel besproken programma O.O. Gerso. Gisteren natuurlijk ook weer. 1,4 miljoen kijkers. Hè? Hoe, houden ze het, uh, hoe krijgen ze het voor elkaar? Gewoon een paar Hagenese die op vakantie gaan naar Gersonisels En dat wordt dan gefilmd. Maar het is echt uh, wel een heel leuk programma moet ik zeggen. Daar gaat hij dus langs. Uh, en hij heeft een gesprek met Nick en Simon. Dat, dat allemaal na de Voice van de voorzietsterren. En natuurlijk op SBSS Popstars. Dus ook om half negen, dat duurt twee uur. Naar ruim 10.000 kandidaten de auditie hebben gedaan. Zijn de paaltjes van de Wannabees geschreiden? En het zijn alleen de beste overgebleven voor de vervolgrondes. Zij strijden in het theater, zoals in groepverband als individueel, om een plek in de live shows. Dan natuurlijk op SBS6 Popstars. Om half negen, duurt twee uur tot half elf. Tijd voor muziek, Stevie Wonder. Silo yeah, like, uh, why? Uh, why? Uh, why, uh, Green was dat natuurlijk met fuck yo, heerlijke plaat. Echt, uh, het is altijd genieten met die gozer. Wil je nog kans maken op de kaarten uh, voor Club Ocean... Voor vanavond natuurlijk het vette feest. Het begint om 11 uur en het duurt tot 4 uur. Je kan natuurlijk de kaarten verdienen door te bellen naar 023 573 0393. Dat is het enige wat je doet. En je kan ook nog eventjes krabbelen naar onze hijfzfmsandvoort.hijfs.nl ZFM, vullen die... Het meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Ja, ja. Dit is twintig jaar. Zie FM. FM. FM. I remember the first time, the first of many lies, sweet. Baby. Liggy linky lick shot shot. So tell me what you want to hear Dit was het dan het weekend in van vrijdag 1 oktober 2010. Ik hoop dat je hebt genoten. Dat je een beetje informatie hebt gekregen. wat je dit weekend kan gaan doen. Net hoorde je natuurlijk The One Republic en Secret. Zometeen. is het dan echt zo. Vrijdagavond live. Live vanuit Hoogland. Dus sowieso blijven luisteren. Ik wens jou een heel, een heel, een heel, een heel, een heel prettig weekend. Relax, ga lekker sporten, ga lekker uit. En uh, morgen even luisteren naar Entertainment View. Daar ben ik er ook weer. En uh, nou ja, fijn weekend. En tot die tijd, een heerlijk muziekje.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 Veel CDA-prominenten blijven kritisch over samenwerking met de PVV van Geert Wilders. CDA-fractievoorzitter Verhagen was er tijdens het onderhandelingsproces van overtuigd... dat de kritiek zou verminderen als het regeer- en gedoogakkoord bekend zou zijn. Toch blijven de ministers Hirs Ballin en Klink zich verzetten tegen de beoogde coalitie. Ook de oud-premiers Van Acht en De Jong hebben gezegd dat ze morgen op het CDA-congres tegen het akkoord zullen stemmen. Maar ook voorstanders van samenwerking met VVD en PVV hebben zich uitgesproken. Onder hen zijn minister Eurlings en voormalig CDA-leider Brinkman. Vanavond vergaderen de provinciale afdelingen van het CDA over steun voor het regeer- en het gedoogakkoord. In Irak hebben de Sjiïten een belangrijke stap gezet om de politieke padstelling in het land te doorbreken. De Sjiïtische Nationale Alliantie heeft de premier al-Maliki voorgedragen voor herbenoeming. Na de verkiezingen op 7 maart kon er maar geen nieuwe regering worden gevormd, omdat parlementsleden het niet eens konden worden over een premierskandidaat. De Sjiïtische geestelijke al-Sadr hield de voordracht van al-Maliki tegen maandenlang, omdat de premier twee jaar geleden het leger inzette tegen zijn militie. In Ecuador heerst nog altijd een noodtoestand, hoewel het weer rustig is in de hoofdstad Quito. Militairen patrouilleren door de straten. President Correa werd gisteren belaagd met traangas door politieagenten die ontevreden zijn. Militairen ontzetten hem uit het ziekenhuis, dat door de politie was omsingeld. Bij de gevechten rond het ziekenhuis werden twee agenten en een militair gedood. Tientallen leden van de lijfwacht van Correa raakten gewond. De politie ageerde met geweld tegen bezuinigingen, maar volgens de president ging het om een poging tot staatsgreep. Een minister zei dat oud-president Gutierrez daarachter zit, maar die ontkent dat ten stelligste. De buurlanden van Ecuador en de Verenigde Staten hebben hun steun voor Korea uitgesproken. De grenzen van Ecuador met Peru en Colombia zijn weer open. Het weer? Vanuit het westen bewolking, later gevolgd door regen, eerst in Zeeland, vannacht ook in de rest van het land, morgen grijs en regenachtig, het wordt al ongeveer 18 graden. Dit was het. E